Ik kom eraan. Wie was dat? Papendal. We hebben een exemplaar van de noten hebben. Oh, si, si, si, si. Dag meneer Koning. Dag meneer Papendal. Hier hebt u ze. Wilt u niet even gaan zitten? Uh, we zien elkaar zo zelden. Of hebt u het misschien druk? Nee. Hoe was uw vakantie? U bent toch in Frankrijk geweest? Ja.